Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Heineken trekt zich alsnog helemaal terug uit Rusland. De bierbrouwer zegt dat ze vanwege de sancties in Rusland niet genoeg winst meer maken om de bol draaiende te houden.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 De Belgische politie heeft op drie locaties van PostNL in België invallen gedaan. Er zijn negen mensen opgepakt, onder meer voor mensenhandel. Het is trouwens niet voor het eerst dat er invallen zijn bij PostNL. Eind vorig jaar gebeurde dat ook al. Bij een illegaal hanengevecht in Mexico zijn 19 mensen doodgeschoten. Mogelijk gaat het om een drugsafrekening. De slachtoffers waren naar het hanengevecht aan het kijken... toen er ineens mannen in militaire uniformen met grote vuurwapens verschenen... die tientallen kogels afvuurden. En wielrenner Egan Bernal heeft voor het eerst sinds een val weer een rondje gefietst. Twee maanden geleden knalde hij tijdens een training op een stilstaande bus... Mijn collega Gio Lippus somt nog even de schade van toen op. Een ruggenwervel, een dijbeen, de knieschijf gebroken, een trauma op de borst, geperforeerde long, meerdere gebroken ribben. Ja, flinke lijst. Dus het is dan ook bijzonder dat Egan weer op de fiets zit. We hebben de afgelopen maanden, of de afgelopen weken, toch regelmatig wat filmpjes gezien uh, die gemaakt zijn uh, voor sociale media. Waarin je hem voorzichtig een beetje zag wandelen. Heel voorzichtig. Daarna zag je hem op zo'n fietstrainer, zag je hem actief. Dan denk je, nou het gaat alweer aardig vooruit, ja. En als hij dan nu weer buiten fietst, dat is eigenlijk meer dan wat je had kunnen verwachten na die crash. Het weer in Nederland. In het noorden is het grijs. In de rest van het land best wat zon. Grote temperatuurverschillen wel. In Limburg is het nu 16 graden. In het noorden is het met 8 graden een stuk frisser. Morgen veel bewolking. In het zuiden wat regen. En maxima van 10 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Like Walk like Even na twee uur een hele goede middag zo voorts. Een zonnige zaterdagmiddag. En dat komt goed uit, want uh, er zijn heel veel wandelaars uh, vandaag in Zandvoort. Een sportief weekend. We hebben vandaag uh, de 30 van Zandvoort. En uh, vandaar dat we ook begonnen met uh, de single van de Bengals. En Walk Like an Egyptian. Wij zitten vanmiddag in de studio. Nou, een hele drukke zaterdag. Niet alleen in het dorp, uh, Albertjan, Maar ook op uh, andere gebieden. Bijvoorbeeld uh, vanmorgen in Nieuw-Noord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 Uh, uh, speelde thuis tegen Zandvoort. Dat was uh, dinsdag of woensdag? Dinsdag. Dinsdag. Dan was, zeg jij de uitslag maar? Nou, het werd uh, uiteindelijk uh, jammer genoeg 6 tegen 2. Dus uh, ja, SV Zandvoort heeft het net niet gered. Maar HBOK staat volgens mij ook uh, op de eerste plek uh, op dit moment in de competitie. Dus uh, ja. een uh, hele zware tegenstander voor SV Zandvoort. En vandaag uh, staat de uitwedstrijd uh, als meer op de kalender, zeker uw agenda. En die wedstrijd begint om half drie en onze verslaggever Jan van der Leeden is daarnaar onderweg. Die komt wat later, dus we gaan voor het eerst tegen, tegen tien voor de drie gaan we schakelen Schakelen voor de eerste keer met Jan van der Leden. En kijken, toch even terug naar die wedstrijd tegen HBOK. Ik ben toch erg benieuwd hoe dat, het zal wel terechte uitslag zijn, maar we kijken hoe Jan daartegen aankijkt. Maar goed, vandaag als meer op het programma, wedstrijd begint om half drie, tien voor drie gaan we voor de eerste keer schakelen.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 De discoclassiker van uh, The Three Degrees. Je hoorde, de niet. Nou weer iets nieuws. Vlak voor het nieuws in het kort. Hier is Seagate Jay Balvin en uh, Ed Sheeran. Nieuwe single van uh, hun uh, beide komt er nu aan. We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 And the young man's life was one long grind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 Dat was niet mijn beslissing, maar van vrijwel alle partijleden, al dus Grivillon. Daarop werd Grivioen door Gerrits en Sukel bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven als partijvoorzitter. De rechtsgeldigheid van beide acties is overigens twijfelachtig. Maar ze zijn dus nu zogezegd aan het lijmen geslagen. Nou, gelukkig en uh, laten we hopen dat uh, ze recht door zee gaat en uh, dat het allemaal uh, goed komt met uh, deze nieuwe partij hier in Zandvoorts. De 30 van Zandvoort. ja, daar hoort deze plaat uiteraard ook bij Ga van The Drifters.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 Written my accent when I talk I'm an englishman in New York.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 Zet je radio in het zon. Dit is ZFM Zon Ford. Cardi B's, Jace, can't tell me. Let them up and the game. You see me? It's my big bronze got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Huh. from dollar bills, now be popping rubber band. Bruno me while I do my money dance. Like yeah. on All night long, yeah, no, we'll turn heads forever. forever. So tonight.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 Love is like a ship on the oars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 Vanaf 1 juli kan de gemeente een boete opleggen... voor het niet hebben van het registratienummer. Ik zou zeggen, een gewaarschuwd verhuurder telt voor 10. Dus pas op, eh, pas inderdaad. Op. Oei, ja, oei, Want we zitten in een big city hier, dus hou het in de gaten. Tom Hansen, lekker en gauw houden. Waar ter wereld ik opkwam... maar trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij... Ron komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stickies Uit hun mond monden wolken rook, en sliepen zij op oliestook Spiedinkouw op met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen En daar sta je op de stoep, glij door de hondenpoep Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg Waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst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 ik laat me, niet, ik laat me naa naaien door jou. Als je dat vroeger deed, als iemand je voorbij ging, dan kon je één keer doen. Maar de teken... <laughs> dan was het meteen afgelopen ook. Absoluut. Ja, ja, ja. Nee, ja, nee nou ja, het, het is niet anders. HBLK staat toch op de eerste plek op dit moment in de competitie? Ja, dus op zich uh, is het gewoon echt een hele zware tegenstander. Maar vandaag, FC Aalsmeer. Kun je, Aalsmeer? Wat kun je vertellen over uh, die, uh, die club? Nou ja, Aalsmeer is ook... Uh,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 Ah, is goed. We hey. zitten nu in de negentiende minuut. Negentiende minuut. We gaan hem noteren en we komen okay. zo zometeen uh, na drie uh, weer bij je terug. Dankjewel Jan van der Lede, daar uh, vanuit uh, Alsmeer. With a quivering voice. stay on our side Lapt in luxury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 no hope for a hundred times Whose joker is wise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 There's no hope for the hungry child no one Whose joke is wild And they take all hope away no And I just can't see the sense of my mind's ahead no Ooh, And I just about high enough with this sunshine Hey